Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Australische Allison Jackson heeft de wielerkoers Parijs-Roubaix gewonnen. De 34-jarige wielrenster troefde in de sprint van een kopgroep van 7, Katia Ragusa uit Italië en de Belgische Marte Truyen af op de wielerbaan in Roubaix. Voor de Nederlandse Femke Marcus eindigde de wedstrijd pijnlijk. Ze viel op 300 meter van de finish en kon dus niet meesprinten voor de winst. Marianne Vos werd tiende. Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendricks is begraven. Hij sloot zich in 1942 in Engeland aan bij de Britse luchtmacht. Tot kort voor het einde van de oorlog vloog hij mee in een Spitfire... het type gevechtsvliegtuig dat nu als eerbetoon over het dorp scheerde. Hij werd destijds uit de lucht geschoten, gevangen genomen... maar bevrijd door de Canadezen. Hendricks was een van de laatste nog levende engeland -vaders. Hij overleed vorige week op 99-jarige leeftijd... Het treinverkeer tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad-Centrum heeft drie uur lang stilgelegen omdat er vijftien herten op het spoor liepen. Volgens de NS kwamen ze op het spoor door een kapot hek. Incidentbestrijders van ProRail hebben samen met boswachters van Staatsbosbeheer de herten van het spoor verjaagd. De WC Motmug is verkozen tot insect van het jaar 2023. En dat is bekendgemaakt in het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Het beestje won met 34% van de stemmen van de in totaal vijf genomineerde inheemse insecten. Met de verkiezing wil de organisatie deze onbekende diersoorten onder de aandacht brengen. Naast de winnaar dongen mee het Goudoogje, de Beverkever, de Boskakkelak en de Gewone Tweevleugel. De WC-Motmug is de opvolger van de waterschorpioen. Dat was een band die het in 2022 tot het eerste insect van het jaar schopte. Het weer, het is nog zonnig, maar uit het Van de Oosten komen nieuwe wolkenvelden het land in. Het is droog bij 10 tot 15 graden. Ook morgen droog, vrij zonnig en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 This cold, dark world—it's hard to find your way back around. Now we can just sit here and talk on the phone. We can get together and go right some wrongs. Whatever it is that you want me to do, I will be here for you. Ooh, looks like what you need. Friend. I'll be your friend, yeah, yeah. Someone you can count on to make you feel better. Got you through the thick and thin. Looks like what you need is a friend. You gonna go ZFM, ZFM.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 Let it be known if your social anxiety's having a go. Yeah, whatever it is. I don't wanna be somebody you miss. I don't wanna be somebody you wish you had another chance to change the ending. I can't wait around if we're pretending. Ik ga je niet achterblijven met hoop. Ik ga niet zitten wachten kijken hoe het leven loopt. Ik zei het woord en zeg het nog een keer.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 And one I need for your mom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 Jij ja, bent mijn deel en ik ben je man.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 Tot in de late uren je alles van je af Zonder een pardon. Al die smoelen nachten Het was weer even wachten Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerstroom. Ik zie je dan ook denken, wanneer heb je tijd voor mij? Geloof me schat, voor mij is er maar één en één.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 nog niet kende, je bent zo vreemd, zo vreemd voor mij, maar toch zal ik je nooit met iemand delen, want ik wil ja. But are you cool. Thought the day you disappeared that it was over. Didn't even hear you leaving. Saw you with someone and thought that it was closure. But you still tell me that you needn't, baby. Boy, tell me, boy, can't you just. Heb ik nog maar één vraag Ik zou met jou wel een bescheidje willen eten waarbij wil je zijn niet voor heel even Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen Genieten van je lach en van een zoek Ik zou met jou wel een bescheidje willen eten Gewoon wil genieten, lol beleven Ik wil van je houden dag en nacht En knuffelen het liefst heel snel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 zou een schuitje willen eten, waarbij je zijn niet voor heel even. Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen. Genieten van je lach en van een zoen. Ik zou met jou willen een schuitje willen eten, gewoon wil genieten, lol beleven. Gewoon van je houden dag en nacht, en knuffelen het liefst heel zwaar. Oh. E -E -F -M. Ik kan nauwelijks wat zien, door de waas voor mijn ogen Lijkt alles gelogen. Ik heb zelfs de kracht niet om op te geven. Al wil ik het niet, het leven gaat door. We leven ons leven om samen te sterven. De bergen beklommen en de dalen gedeend. In de diefst van de nacht. Zelfs de zon laten schijnen, niets wat niet kon, en niets was te veel. We wilden geloven in het eeuwige leven. Ons samen verscholen en wanhopig getroost. We hebben de waarheid zo diep als kon begraven. Ik was één met een engel, zolang het mocht. Maar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet, maar elke dag omarmd. En altijd vrolijk, hoe jij dat voor elkaar kreeg. Met oneindig veel moed. Niet ver De dans Gedanst Op een zilveren tapijt Met jou Dicht bij mij De verloren tijd Beweend Doelloos verzonken En dronken En niets dat niet mocht Wij twee door de tijd De tijd heen Mid-zomernacht nachtdroom, Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Van geluk jouw idee van geluk, ik ga niet weg, ik heb nog wat tijd gekregen, ik zal altijd maar doorgaan tot aan het eind, ik heb je voor altijd een hart gegeven, ik draag je bij mij. Tot het licht straks dood Ik draag je bij me Tot het licht straks dood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 is het wachten voor ons dan voorbij? Alles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 Voor een meisje dat trouwt, haast voor niets, want ik hoef hem niet meer. Voor een prikkie, een sneeuwwitte witte met sluier nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop, telefoon 26.0.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 Ik was ondersteboven, dus had niet te geloven Dat die bruidsjurk ons toch samenbracht Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk Met sluier nog nieuw in het papier Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop Telefoon 26.00 een prikje een sneeuw wit te nooit gedragen, geen enkele keer.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 Tante Jans in de bistro, eet dan uit een po. Waar de trams de hoek om gillen of ze katten staan te villen. En je rekt je vege lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een oerwoudloper rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam, holà die a. Big City. Big City. You are so pretty. Zou je hier liggen kansen? Op 106.9 ZFM